Ook het Syrische regime zegt met spijt kennis te hebben genomen van Annans vertrek. Volgens het Syrische ministerie van Buitenlandse Zaken is hij tegengewerkt door landen die Syrië willen destabiliseren. Kofi Annan stopte eind deze maand als gezant van de VN en de Arabische Liga omdat zijn vredesplan op niets is uitgelopen.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 Een fotocamera in een blikje, geplakt op een verkeerspaal, heeft de politie in Middelburg flink bezig gehouden. Agenten troffen het verdachte pakketje gisteravond aan in het centrum van de stad. Na de vondsten werd de omgeving afgezet, bewoners moesten lange tijd binnen blijven en de politie zette dranghekken neer om nieuwsgierigen weg te houden. En ook de explosieve opruimingsdienst werd gewaarschuwd.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 Het weer dan nog, wisselend bewolkt met af en toe zon, maar ook buien. Vanmiddag kunnen in het binnenland stevige buien vallen, met kans op onweer. Het wordt 20 tot 24 graden. AMB Verkeersinformatie. Er staat op dit moment één file en dat heeft te maken met een ongeluk op de A58. Bergen op Zoom richting Vlissingen. Tussen de afrit Capelle en de afrit Schravenpolder, 2 kilometer. De weg is daar dicht en het verkeer kan omrijden. En Rijkswaterstaat verwacht dat de weg daar om 9 uur weer vrij is.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 Alsjeblieft Nederland, hier is hij dan. De gouden plak voor Ranomi Chromo En ze draagt de plak op aan ons allemaal. Gaan we uitgebreid over praten. Teleurstelling op de financiële markten. Maar is dat eigenlijk terecht? We praten ook zo met een beleggingsstratege. De goede resultaten van de Nederlandse voetbalclubs in Europa. Ranomi, Kroon Jojo, die deed wat ze al jaren riep. De 100 meter vrije slag winnen in Londen. 53 seconden precies deed ze over de twee baantjes. En Martin Vriesema sprak haar direct na de race. Ranomi, je kreeg net een kus van uh, Pieter van de Hogeband. Uh, een voormalig Olympisch kampioen. Prachtig dit toch? Ja. Ja. <laughs> Dat klinkt nog redelijk nuchter. Uh, ja, de tijd was niet goed. Maar...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 De gouden race van Ranomi die werd ook met spanning gevolgd... in haar geboortedorp Zauwert. Jan Blauw was zwemleraar van Ranomi. Vanaf haar vierde tot en met haar achtste. En hij zag onmiddellijk een talent in haar. Ik denk wel dat uh, iedereen kon direct zien dat er een talent was. Haar in de finale wedstrijd en daarin lag ze al een halve baan voor... op haar concurrentie. En uh, ja, ze had zoveel kracht te vergelijken met haar leeftijdsgenootjes. Dat was uh, ja, heel duidelijk zichtbaar. Ja. Ook meteen in wedstrijden? Uh, ze mocht pas meedoen aan wedstrijden. Kon, uh, de ksb reglementen toen ze zes jaar was. Dus uh, ze moest eerst anderhalf jaar wachten. of uh, nadat ze haar beta had gehaald om mee te doen. Dus, en, ja, toen toen kwam ze meedoen aan wedstrijden, ze was net zes. Toen ze was de eerste wedstrijd in Zuid-Horne. Bij die eerste wedstrijd ging het ook meteen mis? <laughs> nou ja, ze, was, uh, ze mocht heel graag borstel zwemmen. En uh, dat was helemaal een lustig leven. En ja, alleen het programma nummer was schuldslag. Dus, maar ze dacht ook erin. En ze ging ieders verbazing borstel zwemmen. Dus een disqualificatie. Maar ach, de eerste keer, zo'n klein beisje. En nou, je ziet wat er van geworden is. Dat dus, uh, is wel niet erg. En hoe reageerde Ranomi toen, toen ze doorkreeg? Toen ze het zwembad uitkwam en de disqualificatie werd uitges uitgesproken? Nou, volgens mij was ze nog te jongen echt te beseffen inderdaad. En alleen zij had daar 25 meter borstel gezommen en daar ging het om. En uh, dus ik denk dat zij er niet zo erg toch heeft. Toen was ze al net zo uh, nuchter als dat ze nu ook is. En ja, dat is wel heel mooi. Het is heel sterk. Heeft dat misschien iets te maken dat ze trainen met jongens? Ze zijn wel in de groep, niet alleen met jongens. Dus uh, ze zijn gewoon in de groep. Maar ze was die jongens wel de baas. Ja, dat klopt. Ja, maar zij natuurlijk ook. Uh, ze zat voor haar leeftijd ook best wel, nou, redelijk fors en groot. Dus uh, er zag gewoon heel veel kracht. Nou ja, en natuurlijk thuis ook een beetje sportieve auto's erbij die over uh, een en ander konden doen. Dus dat was het, uh, ja... Dat... Dat is moeilijk voor de jongens, denk ik, want ze waren allemaal verliefd op haar. Maar tegelijkertijd versloeg ze ze in het bad. Ja, uh, ja een heleboel jongens vonden haar heel leuk, inderdaad. Want, ja, het, zoals het nu is, uh, heel spontaan, was het toen ook al, inderdaad. En, uh, ja, dat is altijd zo gebleven. Ja, jongen nog dat is wel heel leuk. Alleen, ja, van een muisje verliezen, dat doet wel pijn. Alleen, ik denk dat ze nu astronome zien, dat denk ik, oh ja, oké. Okay. U bent zwemleraar van haar geweest. U heeft eigenlijk de basis neergelegd van haar zwemkunsten. Is dit succes wat ze nu heeft eigenlijk ook een beetje uw succes? Voelt u dat zo? Nee, dat gaat me te ver. We uh, hebben enthousiast gemaakt voor de wedstrijd zwemmen, dat, dat denk ik wel. Maar daarna zijn ze overgegaan naar een andere club in Groningen, omdat ze daar meer kon trainen. En dat is ook gewoon in goed overleg. En ja, daar hebben ze echt het, de romi gemaakt zoals ze nu is. Dus nee, daar gaan we te veel op zeggen dat het mijn succes is. Maar trots? Heel erg, heel erg. Heel erg, zeker weten. Er zijn zo'n schatting 30 tot 40 mensen hier in deze bar. Maar die vieren een feestje hoor. Gefeliciteerd. Dankjewel. Hartstikke goed van der he. Ze maakten het wel spannend hoor. He? Ze maakten het wel spannend. Ja, maar zeg jij dat wel hoor. Was wel te voorzien. Dus eh, hartstikke goed gedaan. En het bleef nog lang onrustig in het Groningse Sauerd. In Den Bos is het theaterfestival Boulevard geopend. Precies één dag, één dag na de mededeling dat ze in de toekomst niet meer kunnen rekenen... op subsidie van het Fonds voor de Podiumkunsten. Toch heerste geen mineurstemming op het festival. Dat ervoer onze verslaggever Jeroen Wielaard. Hij maakte een rondgang over het festivalplein De Parade. Tussen de kastanjes, vlak voor de oude Sint-Jans-kathedraal... staat een rode container waar Matthijs Leeuws en Miek van Goor hun Blues in Boxes spelen. Met de tekst van Anna van der Kruis. Het eerste wat me opvalt is mijn naam. Buiten is het plein. De parade. Klassieke plein met zijn steentjes. Het festivalhart. De tenten links en rechts. Het beeld. De sfeer vriendelijk. Publiek. Jong en oud, ouders met kinderen, kijken rond en kiezen hun voorstellingen. Er is keus genoeg voor jullie, hè? Nou ja, Wij vinden we wel, ja. Komen jullie hier uit de buurt? Wij komen uit Limburg. Het Weert, Roermond, Eindhoven. De boulevard trekt. Ja, helemaal. Het is geweldig hier. We zijn net in de boomhut geweest. was heel leuk. En uh, ja, nou verder kijken natuurlijk. Het moet echt zo blijven. Ja, ja. subsidie krijgen natuurlijk. Hè? Want dat is een beetje het probleem volgend jaar, heb ik gehoord. Dus dat zou ontzettend jammer zijn als zoiets zou verdwijnen. We proberen elk jaar hier naartoe te komen. Ja. Twee dames met uh, rode kousen en rode hoedjes op, op een trapje voor een bakfiets met uh, een rode doek. Oeuvreuses. Er gaat zometeen een filmzaaltje open op die bakfiets, Geert Overdom. Midden op de parade onder de Sint-Jan in Den Bosch. Dat klopt. We gaan beginnen. Het begint toch? Theaterfestival Boulevard. Ja, we beginnen gewoon vandaag. Eén uh... dag na de zware mededelingen. Ja, één dag na een flinke kater... Uh... Figuurlijk dan weliswaar, want ik heb niet zoveel gedronken... want ik moet het festival nog gaan doen. Nee, het is natuurlijk wel heel teleurstellend. Dat, uh... En heel paradoxaal. Nou ja, dat vooral. Dit is het gaat gewoon... door. Het gaat absoluut door. Maar... maar het moet met minder. Nou, het moest nu met minder... maar het moet waarschijnlijk vooral de komende vier jaar met veel minder. Wat gaat dit festival opleveren in de aanloop naar de verkiezingen? Want jullie moeten ook duidelijk, hoe dan ook, een ja. politiek signaal geven. Ja, nou, dat gaan we niet doen. Kijk, ik ga uh, natuurlijk in de... Uh, Achter de schermen, mijn bestuur en ook ikzelf en mijn medewerkers... zullen we zeker de politiek die, hier, uh, die we hier tegen zullen komen... die gaan we daar absoluut op aanspreken. Ik ga niet over de hoofden van het publiek uh, een politiek verhaal van maken. Dat gaan we niet doen. Dan kijk ik naar een bord terzijde van de parade... waar toch een niet gering aantal partners op staan. Aan ja. sponsors geen gebrek. Gelukkig niet. En uh, ook veel, ook in geld... Dat wordt er ook niet makkelijker op. Het kost wel steeds meer moeite om de mensen binnen te halen. Maar gelukkig, en dat vind ik ook wel de kracht van de boulevard, we hebben een enorm netwerk. Er is heel veel draagvlak in de stad en in de provincie, zowel bij de overheden en bij bedrijfsleven, maar ook bij heel veel artistieke partijen. En dat geeft ook wel de energie om te bedenken dat we dit probleem met z'n allen wel weer overheen komen. Maaike Martens staat er met geen idee, mm -hmm. idee dat de boulevard bedreigd is. Uh, ja, dat heb ik gehoord, dat is vreselijk. Natuurlijk. Maar het gaat toch door? Ja, natuurlijk gaat het door, want het is zo'n liefelijk en leuk festival dit moet doorgaan. Jij bent geen Brabantse, je komt ervoor spelen helemaal uit Amsterdam, mm -hmm. die elitaire hoofdstad. Ja. ja, juist, ik bedoel dat elitaire, ik vind het af en toe ook wel lekker even buiten de stad. En uh, ik vind het juist een heel leuk en liefelijk festival en de, nou ja, Amsterdam kan juist uh, wat arroganter zijn en dat, uh, daar hou ik wel van, daarom ben ik speciaal hierheen gekomen. Heel veel festivals zijn zichzelf een beetje uitgeontploft, zeg maar, een beetje naar buiten getreden. En ik Jij maakt een te... gebaar met ja. beide armen <laughs> dat aangeeft heen. dat iets te groot geworden is. Ja, dus, uh, vaak is de charme juist dat het niet zo helemaal meteen over de, over de top is. Het is juist mooi dat het liefelijk en klein is en dat mensen zelf echt een leuke voorbijganger zijn die dan denken, wauw, wat is hier binnen dit tentje? En dit dan meemaken in plaats dat het dan commercieel helemaal uitgebuit is. Snap je? En de laatste die u hoorde was actrice en zangeres Maike Martens. Die drie clubs moesten spelen in de Europa League gisteravond. Hoe succesvol dat was, dat hoort u zo. Tamara Bruggemans bij de AWB met de verkeersinformatie. Ja, de A6, Muiden richting Lelystad, tussen Almere Buiten Oost en Lelystad, 2 kilometer. Daar staat een auto in brand. Dan die A58, Bergen-op-Zoom richting Vlissingen tussen de afrit Kapelle en Schravenpolder, 2 kilometer door een aanrijding. De weg is daar dicht, er is een omleiding en Rijkswaterstaat verwacht dat de weg daar om 9 uur weer vrij is. En dan op de A59, Os, richting Zonzeel, daar staat tussen afrit Dusse en Knoopend Hooipolder, 2 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Bert van Sloten. De Europese Centrale Bank die zou gisteren wel even de euro gaan redden. Althans, dat was de hoop bij veel beleggers de afgelopen dagen. Maar voorlopig blijft het bij woorden. ECB-president Draghi zei gisteren dat alle middelen klaarstaan... om de euro overeind te houden. Maar dat er voorlopig nog geen maatregelen worden genomen. En dus waren beleggers teleurgesteld. En het gevolg van teleurgestelde beleggers is inzakkende beurskoersen. Valentijn van Nieuwenhuizen, beleggingsstrateg bij ING Investment Management. Goedemorgen. Goedemorgen. Heeft uh, Draakje na nou vorige week uh, een beetje dom gedaan? Nou, uh, het is in die, hij blinkt in ieder geval niet uit. Hij is duidelijk een beetje uh, ja, uh, te snel gesproken. Een beetje vooruitgelopen aan de troep op de troepen. En uh, mogelijk ook zijn, zijn woorden wel iets te enthousiast geïnterpreteerd, want. Als je naar de letterlijke feiten kijkt die hij vorige week noemde... dan was daar ook niet zo heel veel nieuws. Maar hij had wel moeten weten dat uh, financiële ja. markten... de uitlatingen van centrale bankiers altijd zeer nauw bestuderen... en daarop reageren. Ik zou zeggen, het bekende goudschaaltje waar het is opgewogen worden. Exact. En uh, ja, dat zie je nu. Uh, dat is te, daar, daar ontstaat nu duidelijk teleurstelling. Want uh, men heeft dat allemaal uitermate in detail zitten bestuderen... en verwacht nu dat... Uh, de grote woorden ook gevolgd worden door grote daden. En dat blijkt toch allemaal een stukje minder vandaag. Of ja, gisteren. gisteren hè? Want gisterenmiddag gaf hij die persconferentie. Ja. Een beetje teleurstelling. Maar waar staan we nou eigenlijk in de, in de eurocrisis? Want van Draghi moet dus klaarblijkelijk niet komen. Maar ja. wie moet er dan wel bewegen? Ah, kijk, uiteindelijk wat Draghi gisteren ook onderstreept... is dat hij toch verwacht dat er eerst verdere stappen gezet moeten worden... door de overheden... En dat hij eigenlijk pas bereid is om bredere steun te geven uh, van de centrale bank... als het probleem, uh, landen zoals Spanje en Italië ook in de noodfondsen instappen... en daarmee beter gecontroleerd kunnen worden in de toekomst. Want ja. de grote angst uh, voor de Duitsers en voor de ECB is dat zodra die steun komt via of het noodfonds of via de ECB... dat die landen, die overheden zich dan weer onverantwoordelijk gaan gedragen. Maar, ja, zijn gaan. maar ze zijn nog niet eens toe aan die stap. Want we hebben het vorige uur gesproken met onze correspondent in Spanje... Jessica van Spengen. En die zegt, ja. ja, de premier is eigenlijk gewoon te trots om in Brussel op de deur te kloppen. Bovendien, als hij dat al zo do zou doen, dan krijgt hij hier allerlei pottenkijkers over de vloer. Ja, natuurlijk. Die pottenkijkers en die trots, dat zijn twee eh, kernelementen wat de Spanjaarden tot nu toe weerhoudt. Uh, maar aan de andere kant hebben we dit soort exercities natuurlijk in deze crisis wel vaker gezien. Uh, heel vaak is het toch een kwestie van uh, de mate waarin rentetarieven oplopen uh, en dan uh, verdwijnen al dit, dit soort precies. Het wordt onhoudbaar, neemt... zegt u eigenlijk? Ja, dan wordt het onhoudbaar, precies. En dan, uh, dan zullen ze toch in zo'n fonds moeten toetreden, in zo'n steunfonds. Wellicht op nog iets hogere rentetarieven, maar uiteindelijk uh, vrees ik dat de markt... Uh, nou, ja, nog iets hoger. Ik uh, hoor iedereen de hele tijd zeggen... zeven is onhoudbaar, maar moet het dan zijn acht of negen? Ja, ik vrees dat we daar eigenlijk meer aan moeten denken. Uh, kijk, onhoudbaar uh, geldt vooral als dat soort rentetarieven uh, heel lang aanhouden. Dat weet je nooit. Uh, het is best mogelijk om dat een paar maanden of zelfs een paar kwartalen aan te houden. Maar dan moeten ze daarna wel weer gaan dalen. En uh, ja, nu zie je heel duidelijk dat uh, die tendens absoluut nog niet uh, in zicht is. En in het verleden was het inderdaad rond de 7% dat uh, landen toetraden tot die noodfondsen. En je ziet nu dat de Spanjaarden eigenlijk nog wat uh, langer willen wachten. Uh, proberen het nog wat langer uit te zingen. En hopen eigenlijk dat Europa met andere noodmaatregelen en vooral met aankopen in obligatiemarkten dan optreden. Maar ik zou daar uh, niet al te veel vertrouwen in hebben. Uiteindelijk zullen die rentetarieven toch wel weer, uh, weer op een niveau komen... dat het ook niet meer houdbaar is voor de Spaanse overheid. We zullen het vandaag scherp in de, de gaten houden. Nou, in ieder geval weten we wat de woorden van Draki... Uh, voor betekenis hebben gehad vorige week en ook die uh, van gisteren. En de volgende data zetten we wel weer in de agenda. Zullen zullen ergens in september zijn... als de politiek weer wat besluiten moet nemen. Ik dank u wel voor okay, het gesprek. graag gedaan. Okay. Goedemorgen. Me levanto por la mañana, mami, y me levanto triste Cuando me acuerdo de toa la cosa negra que tú me dijiste Yo me levanto por la mañana, mami Tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk, Volgens mij begon Tom van het Hek zich onrustig om te draaien... want hij dacht, oh jee, het moet weer in gesprek met, het van, met Van het Hek. Dat is ook de tune. Het begin van dit muziekje is de tune van In gesprek met Van het Hek. Gabriel Rios is het, want uh, dat is de uitvoerende artiest. Tuno no me quieres", zo heet het. Gisteravond speelden drie Nederlandse voetbalclubs... in de derde voorronde van de Europa League. FC Twente en Herenveen wonnen hun thuisduel. Maar Vitesse verloor met 2-0 van ANSI. Die steenrijke club waar Guus Hidding trainer is... en waar ook Samuel Eto'o onder contract staat. Maar in deze moeilijke wedstrijd en moeilijke uitwedstrijd... heeft Vitesse zichzelf ook tekort gedaan. Vitesse-trainer Fred Rutte. Je ziet heel duidelijk dat mijn team aan het, aan het groeien is. Je ziet met, met een paar weken terug. Alleen ja, die kleine mo momenten waardoor uh, de uitslag... Enorme, uh, ja, enorme, uh, een beeld geeft van wat, wat eigenlijk niet de realiteit is. Ja, en dat moet eruit. Internationaal hebben we ons denk ik wel uh, genoeg kansen gecreëerd. Alleen internationaal gaat het er ook om... dat je, dat je, dat je ze afmaakt. En ook ja, dat je... de dat je tegendoe voorkomt. En, ja, dat is dan... enigszins wel uh, teleurstellend, Jan. Fred Rutte, de trainer van Vitesse. Ronald van der Geer nu aan de lijn. Uh, Ronald, had hij gelijk? Was het teleurstellend uitslag? Uitslag van zeker teleurstellend. Want als je kijkt naar de eerste helft... wij zeiden in de rust tegen elkaar... kijkend uh, naar die wedstrijd uh, op de redactie in Hulversum... van nou... ...dat Anji valt ook tegen. En Vitesse is gewoon veel en veel beter. Daar lopen ze in de tweede helft overheen. In de tweede helft was eigenlijk alles anders. Was Angie ook niet heel veel sterker... ...maar liet Vitesse gewoon hele dure steken vallen. En op het moment dat de 1-0 viel... ...was van de struik geblesseerd. Die was net eventjes voor een, voor een hoofdwond... ...naar de kant gegaan om gehecht te worden. Ja, en in die wanorde scoorde uh, Anji de eerste treffer... ...en bij het tweede doelpunt... ...ja, daar speelde van de struik eigenlijk ook een genadige rol... ...toen die bal vanaf de achterlijn tussen hem... ...en de paal door de goal inging ja dat zijn van die kleine dingetjes, maar maar had de eigenlijk gewoon moeten winnen als je de kansen bekeek, ja dat lukte niet. Maar goed, als je dat zo beschrijft, dan denk ik, dan hebben ze alle kans nog straks in Arnhem bij de return. Nou, dat gevoel heb ik ook. Um, toen ik ja, gisteren keek, dat ze, nou ja dat. Op een normaal veld in, in Arnhem, onder normale omstandigheden... en met het gevoel het moet, heb ik het idee dat ondanks dat daar ETO bijloopt... die 20 miljoen per jaar verdient, uh, dat je uh, van dit elftal niet heel angstig hoeft te worden. Ja, tenzij ook Guus Hiddink nog stappen maakt. Want de namen zijn natuurlijk wel klinkend, maar een echt team is het niet. Je ziet bijvoorbeeld aan ETO dat hij aan niemand meer verantwoording hoeft af te leggen... en dat hij uh, liever zelf gaat dan voor de combinatie kiezen. Ja, ik vind het wel een leuke uitdrukking dat Guus Hiddink ook nog wat stappen maakt... op zijn leeftijd met zijn ervaring. Maar goed ja, Ronald, is... Ja, precies. Nee, ik begrijp wat je bedoelt, jongen. Zeg, en dan FC Twente. Die speelde tegen een ploeg uit Tsjechië... wonnen 2-0 reguliere overwinning? Ja, in de eerste helft had dat wel beslist moeten zijn. Het leuke was eigenlijk dat het in de tweede helft beslist werd... toen een van de nieuwelingen aan boord kwam. Dat was Dimitri Bulletin. De spits, de Rus, uh, lang op gewacht. Uh, Plet mocht het in de eerste helft proberen... en eigenlijk verzuimde Twente gewoon te scoren. Kansen waren er genoeg in het eerste bedrijf. En ja, de tweede helft is dit niet alleen om een leiden, maar een prima aanspeelpunt. Je zag met, met creativiteit op de flanken... waar hij als aanspeelpunt kan dienen... en mensen omheen kunnen lopen... maar ook de middenvelders kunnen aansluiten. Dat eigenlijk Boelekien het fantastisch deed. Yeah. had de tweede goal moeten maken. Die miste hij. Uh, rebound was vervolgens voor Chatley. Maar hij, uh, hij is aan boord en dat, is, uh, dat was goed nieuws voor Twente. Ja, je hebt het al over Chutley, maar Chutley... Chadli, Tadic uh, op de vleugels. Uh, een beetje creatief uh, voorhoede. Ja, dat is, uh, dat is een zeer creatieve voorhoede. Terwijl in eerste instantie er was gekozen door McLaren om, uh, om Chadli uh, aan de linkerkant te zetten. En Tadic op 10, zoals dat heet. Als, als, als man achter de spitsen. Ja, nu heeft hij gekozen voor een middenveld waar, waar Fer en Jansen en uh, Brama een plekje op hebben. En die creativiteit. Hij kan dus ontzettend veel switchen. Ook qua systeem. Maar ik denk dat dit toch meer het systeem wordt. Zeker... Met echte buitenspelers, Boulikin en dan uh, Lucas Sanius, die nog op de tribune zat, en heeft er ook nog bij. Ja, dan heb je echt uh, tal echt van mogelijkheden bij de Achterin uh, viel op uh, Peter Wisgerhoff uh, niet gespeeld. Nee, dat kan, zou kunnen zijn. Want um, ik moet je eerlijk zeggen dat ik de uitleg van McLaren daarover niet meer heb gehoord. Maar het viel inderdaad op dat hij koos voor Bjelland, zijn nieuweling, afkomstig uit uh, Denemarken, om samen met Douglas te spelen. Ja, je zou kunnen zeggen, aanvoerder uh, van altijd onbetwiste. Uh, in het elftal. Het zou kunnen zijn dat hij rust krijgt... maar ik zou niet weten waarom, want zo druk is het programma niet geweest nee. van FC Twente. Dus het zou zo ook maar kunnen zijn dat uh, ook uh, McLaren denkt... ja, ik ga toch een einde maken aan het tijdperk Peter Wieschelhof. in de basis in elk geval uh, bij FC Twente. Maar goed, dat zullen we even moeten afwachten. Maar het was opvallend dat ze een aanvoerder op de bank zat. Dat ja. klopt. Nou, en de heer de Veen, voor de volledigheid melden we gewoon nog even... dat ze 4-0 hebben gewonnen en uh, nou, daar kan niks meer mis gaan. Nee, daar kan niks meer misgaan. Nee, maar wel opvallend dat Juricic als eerste eindelijk weet scoorde scoren in de punt van de aanval, want, want bij Herenveen eh, ondanks dat Van Basten spits was, drie oefenwedstrijden, geen doelpunt maar... tegen aardige tegenstanders. Dus wat dat betreft is de band gebroken. Precies, maar nu gaat het erom en ligt die vier keer in het netje. Ronald, dankjewel. Oké. Okay.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 Het kabinet Curaçao nu toch echt gevallen en PvdA-voorzitter Spekman haalt uit naar SP. Het is 1 over half 9, ik ben Mark Visser, goedemorgen. Premier Schotten van Curaçao biedt vanochtend nog het ontslag van zijn kabinet aan, aan de gouverneur van het eiland. Schotten heeft geen meerderheid meer nu een statenlid van zijn partij heeft besloten om de partij te verlaten. De val van het kabinet zat er wel even aan te komen. Maar het duurde toch nog een paar dagen voor de kogel echt door de kerk was. Vertelt correspondent Dick Draaier. Dat is omdat de laatste dissident die versteun wilde intrekken. toch nog wat opties openliet om het eventueel te kunnen lijmen. Hij had een aantal voorwaarden gesteld aan premier Gerrit Schotten. En Gerrit Schotten heeft die opening gebruikt om de laatste dagen. om te proberen om de zaak te lijmen met hem. En uiteindelijk is de dissident naar buiten gekomen en heeft gezegd: het gaat zo niet langer, ik ga de partij verlaten. Aanleiding voor de regeringscrisis was een stroom van incidenten rond de integriteit van de ministerploeg. De verkiezingsstrijd tussen de PvdA en de SP is losgebarsten. PvdA-voorzitter Spekman haalt in het AD hard uit naar SP-leider Roemer. Volgens Spekman vertelt Roemer halve waarheden over de pensioenleeftijd. De SP wil die op 65 houden en zegt dat het ook prima kan... maar volgens Spekman jaagt je Nederland daarmee uiteindelijk zo over de klink... dat je later misschien pas op je 85ste kunt stoppen met werken. Spekman noemt het ook een risico als roemer premier zou worden. Momenteel staat de SP bovenaan in de peilingen.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 Intussen is in de hele wereld teleurgesteld gereageerd op het opstappen van Kofi Annan als bemiddelaar in Syrië. Annan legt zijn functie neer omdat zijn vredesplan niet van de grond komt. Leden van de VN-veiligheidsraad zijn nog steeds erg verdeeld. Volgens oud-minister en oud-VN-gezant Jan Pronk was dat precies het probleem. Als ...een mandaat krijgt van de Veiligheidsraad, dan hoort die, veilig, die Veiligheidsraad niet verdeeld te zijn. Dan hoort die Veiligheidsraad wanneer je bemiddelingspogingen doet en afspraken maakt... ...en die worden niet nagekomen door de partijen dus ook op te treden. En wanneer je dus geen backing krijgt vanuit die Veiligheidsraad, uh, dan word je verlamd. Overstromingen op het Molukse eiland Ambon. Volgens Indonesische media zijn er elf doden gevallen en worden er nog mensen vermist... Het regende de afgelopen dagen zo hard dat er modderlawines ontstonden. Veel huizen liepen onder, duizenden mensen raakten dakloos. Veel wegen zijn afgesloten omdat ze onder water staan. Daardoor komt de hulpverlening moeizaam op gang. Volgens de voorspellingen blijft het voorlopig regenen op Ambon. En Nederland juicht nog na na de tweede gouden medaille van gisteren. Die werd binnengehaald door zwemster Ranomi Kromowidjojo op de 100 meter vrij. Prins Willem-Alexander zag op de tribune hoe Kromowidjojo als eerste aantikte. Hij past alleen maar eerbiedig stilzwijgen bij wat zij hier gedaan heeft. Echt een prachtige wedstrijd gezwommen. Zo beheerst, zich niet gek laten maken door de anderen. Ja, en van keurig als eerste aangetikt, zoals het hoort. Prima. Zometeen veel meer in het Olympisch Journaal. Dat was het nieuwsoverzicht.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 even verkeersinformatie Er staan op dit moment twee files. Op de A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen. Tussen de Afritkapelle en de Afritsravenpolder... twee kilometer door een aanrijding. De weg is daar dicht, het verkeer kan omrijden... en de Rijkswaterstaat verwacht dat de weg daar om negen uur weer vrij is. En op de A59 Os richting Zonzeel... daar staat voor knooppunt Hooipolder twee kilometer. 25 procent? 20 procent? 14 procent?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 Good thinking. NOS Radio 1. Het Olympisch Journaal. Goud, brons en brons. Nederlandse medailleklassement ziet er na nou gisteren een stuk beter uit. Ranomi, Jojo, Henk Grol en de Holland 8 bij de vrouwen, die zorgden voor succes. En ze moet heel erg knokken, Jojo. Ze moet heel erg knokken, maar het gaat er lukken. Het gaat er lukken. Ze gaat, gaat winnen. Jojo in the center. It looks like zijn has got the goal. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ranomi Jojo is olympisch kampioen. Goud is goud. En...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 Mission accomplished, zouden ze hier zeggen. Een goede Nederlandse dag dus. De Britten gingen ook volledig uit hun dak. Behalve roeigoud was het een geweldige dag bij het baanwielrennen. Wat gaan ze de recorden? Oh, kijk at dit. De tie. 3.52. 4.99. Een nieuw wereldrecord. Great groot has heeft de rest van de oppositie that dat ze business willen. Ja, je hoort de Britten. Yeah! Hier komt Chris Hoy. Hoy komt nu naar de 5.50. Here must the first British gold come. Here must that be done by Hui. And here comes Hui. Oh, what an overmatch! Lining up for the run to the line, and the crowd are going absolutely mad. Goal medal for Great Britain, a new world record. 42.6. I don't believe what I'm seeing here. Ook de dressuur is begonnen. Anki van Grunven doet voor de zevende keer mee aan de Olympische Spelen. Haar voorbereiding voor dit toernooi verliep dinsdag en woensdag allesbehalve vlekkeloos. Haar man en coach, Chef Jansen, die werd ziek, waardoor hij er gisteren niet bij was. En dat zorgde voor emoties bij Ankie. Toen moest ik dus iemand regelen die mij ging helpen, omdat uh, ja, Chef er altijd staat. En ik wist dat hij er niet ging zijn, dus uh, dat is echt wel even balen. Maar, um, oh sorry, maar... Uh, Patrick uh, Kittel zo'n uh, een goede vriend van ons en die traint bij chef die heeft me super fijn geholpen. En toen dacht ik oké okay, ik moet gewoon een uh, safe profiel neerzetten vandaag. Want het, het gaat natuurlijk toch om het team. En uh, ik ben kei blij met Sally hoe die het gedaan heeft. Voor de atleten beginnen vandaag de Olympische Spelen pas. Straks om 11 uur gaat het los en vanavond is er nog een sessie. Welke Nederlanders treden aan en op welk onderdeel en wat kunnen we wat atletiek betreft van ze verwachten. Andy Houtkamp, goedemorgen. Goedemorgen. Bert. Hoe laat beginnen we vandaag, Andy? Uh, ja, hangt er een beetje vanaf welke tijd je aanhoudt, maar... De Nederlandse, de, de Nederlandse. De Nederlandse tijd, uh, elf uur, met uh, Rutger Smit. Dis uh, discus, uh, dat is uh, weer heel wat anders voor hem. Uh, Koolafstoot uh, en vanavond de finale. Dus ja, het kan meteen al een mooie dag worden. Ja, en uh, verder vanavond uh, wordt er ook de 10 kilometer uh, gelopen? Uh, ja, de 10 kilometer voor de vrouwen... Uh, dat, uh, ja, dat wordt natuurlijk uh, spannend. Uh, maar ja, we kijken natuurlijk toch vooral naar de Nederlandse met uh, uh, Schippers en Broersen die op de zeven kan beginnen vandaag. Kwalificatie, discus werpen. Uh, met Monique Jansen. Uh, ja, en we kunnen het eigenlijk, ja, ik, uh, ik durf het wel te zeggen, hoor, de Olympische Spelen zijn vandaag echt begonnen, want atletiek is natuurlijk een van de uh, mooiste onderdelen van de Spelen. Het is je vergeven, Andy. Uh, da <laughs> Daphne Schippers, da daar moeten we het vooral over uh, hebben, want uh, dat is een, echt een kanshebster, maar ze heeft bewust voor de meerkamp gekozen. Ja, de, sommige mensen vinden dat ook jammer. Ook zeker binnen de Atletiekunie. Omdat het zo een ongelooflijk talent is op de sprint. 100 en 200 meter, met name op de 200 meter. Uh, had men haar wel mogelijk kansen uh, ingeschat. Maar zij wil uh, de meerkamp doen. En dat kan ik me ook nog wel voorstellen. Het is alleen een, uh, een gevaarlijk nummer. En gevaarlijk dan tussen aanhalingstekens, omdat het blessuregevoelig is. Uh, maar ja, je weet het nooit. Misschien dat ze iets uh, heel aardigs kan doen op die meerkamp. Want ze schokken natuurlijk veel punten bij elkaar met uh, de sprint. Ja. En het is gewoon duidelijk een, een, een enorm groot en heel jong talent... dat vandaag dus uh, voor haar eerste die onderdelen gaat aantreden. En zij is de grootste kanshebber op een medaille... of uh, zijn er nog meer op wie we moeten gaan letten? Mm, nee nou ja, er zijn meerdere mogelijkheden. Maar de grootste kanshebber is de Martina op de 200 meter... Uh, maar let ook op uh, een jongen als Elko sint Nicolaas, ook een meerkamper. Die zit ook heel goed in zijn vel en daar verwacht ik erg veel van. En uh, ja, de technische nummers met bijvoorbeeld uh, Erik KD met uh, discuswerpen... en het met kogel. En natuurlijk, waar we zo van genoten hebben tijdens het EK in Helsinki... Uh, de 400 meter estafette, zowel bij de mannen als de vrouwen. En die Emiel Mellaat, ken je die nog? Ik dacht het wel. Ja, dacht het een wel, hè? He? dacht het Versvinger, volgens mij 8 meter 23. En die bent geslaagd. Je bent de beste atletiek commentator van de NOS. <laughs> Dankjewel. Hij zit hier in de studio, dank je. En die, we spreken elkaar. Emiel, wanneer heb je dat record gesprongen, overigens? 1988, dus als een fikse tijd geleden. Dat is lang geleden. Weet je nog hoe dat ging? Ja, dat weet ik nog goed. Waar ging. was het? In Groningen en in Den Haag, want de 823 dat was binnen. En 8,19 meter 19 sprong ik in Groningen. Maar dat weet ik nog echt exact hoe dat ging. Nou laten we je geheugen. Maar niet alleen dat voor jou, maar vooral van de luisteraar ook nog even opfrissen. Ja, daar zit uh, enorm veel power in. En weer is zijn afzet goed. En daar heeft hij wel eens problemen mee gehad, maar hier is hij zeer uh, consequent goed. 8,23 nu. Verder ook dan dat hij buiten is geweest. Theo maar destijds heel ja. erg onderkoeld. Dat klonk anders dan die Britten zojuist in het uh, overzicht. Ja, maar wel heel goed commentaar. <laughs> ja, dat wel. Heel feitelijk. Heel mooi. Het was de tijd van Carl Lewis. Ja, helaas wel, ja. Hoezo helaas? Nou, ja, dat, hij domineerde dat, dat onderdeel zo. Uh, dat was, plaats 1 was bijna al vergeven. De Amerikanen beheersten dat nummer gewoon in die jaren. En uh, ja, dat was voor ons wel soms lastig. Maar goed, dat gaf ook wel een extra dimensie. Uh, dat verspringen kreeg heel veel aandacht. Dus het was mooi om die wedstrijden mee ja, te kunnen Carl doen. Ja, want Carl Lewis was natuurlijk ook degene die op de 100 meter domineerde. Ja, ja, gewoon een fenomeen. Ja, en dan was de strijd eigenlijk de beste van de rest? Ja, ja, dat was het wel. Kijk, bij, bij verspringen kan je fouten maken. Je kan ongeldig springen, maar deze man die beheerste dat nummer zo goed. En uh, nou, er waren natuurlijk nog meer uh, Mike Powell, Larry Myrix. Dus uh, ja, die Amerikanen waren echt on ontzettend goed. Ja, er zit wel een overeenkomst. Want Mike Powell die heeft het wereldrecord 8,95 meter. Ja. 21 jaar oud ook ondertussen. Ja. Het, wereldrecord, of het, Nederland, sorry, het Nederlandse record is ook al behoorlijk oud. Hoe kan dat nou? Zijn er geen nieuwe talenten? Wat, wat, wat is er aan de hand? Nou, dat wereldrecord is extreem. Hè? Dat, dat heeft daarvoor ook heel lang geduurd. Bob Beeman was natuurlijk ook een fantastische Was prestatie. dat 1968, dat wereldrecord? Ja, ja, ja dat was Mexico. legendarisch, 8,90 meter. 90. En, uh, nou, mijn Nederlandse record staat ook al tijd. Maar ik ben echt van overtuigd dat er gewoon wel talenten zijn die dat kunnen. Alleen of ze zitten op een andere sport of ze hebben zelf niet door dat ze het kunnen. En je moet het ook maar net leuk vinden om, om te gaan verspringen. En uh, nou, ik zou het echt heel leuk vinden als er gewoon een keer weer een atleet op staat die internationaal meegedraaid. gaat ja, Maar kijk nou bijvoorbeeld naar die Britten. Die konden tot een paar jaar geleden, wisten ze niet eens wat een fiets was. Uh, maar ondertussen winnen ze daar gouden medailles mee. Dus uh, sporten kunnen ook op een of andere manier populair worden in een land. Kan dat niet ook met het verspringen? Nou ja, goed... Wij, wij hadden, Frans Maas en ik, hadden gehoopt natuurlijk dat het een vervolg zou krijgen. Maar dat heeft het niet gehad. Maar dat wil niet zeggen dat het niet komt. Dat, dat gaat met, ja, Soms duurt het gewoon wat langer. Maar ik ben echt van overtuigd dat het wel weer een keer komt. Dat er vandaag morgen gewoon weer een talent maar wat, op Maar wat, wat, wat heb je daarvoor nodig? Want talenten staan niet vanzelf op natuurlijk. Je hebt goede nou, coaches nodig, neem ik aan. Absoluut, goede coaches. Maar uiteindelijk moet je wel pure talent hebben. Kijk, van, van, een, van een knol kan je geen rempaard maken. <lacht> nee. Dus je moet wel talent hebben. Uh, maar ja, we zijn een, een volkje wat, uh, wat algemeen wat lang is. Uh, en uh, nou, als je wat snelheid hebt en je hebt wat gevoel voor timing... Ja, dan moet er gewoon ergens een keer iemand te vinden zijn die ook gewoon 8 meter kan gaan springen. Ja, dus als je gewoon je tegenstander bij het voetballen of bij het hockey niet voorbij komt... ga dan een atletiek doen, is eigenlijk de Ja, ik zou de zeggen, de meld, meld je aan. Doe het, doe het. Wat verwachten we van, uh, van Londen? Wat, wat zou daar uh, de winnende de sprong zijn? Nou, me meestal zit dat zo rond uh, 840, 850. Uh, ik heb de ranglijst erbij gehaald ja. van de beste sprongen van dit jaar. En uh, nou, het is heel compact. Uh, de beste sprong is van een Engelsman, 835. En dan is er een hele grote groep die uh, ja, daartussen 820 springt. En uh, het, het is een hele open wedstrijd. Maar ik hoop, ja, ik hoop eigenlijk uh, ja, voor de Engelsen dat er een Engelsman wint. Ja. Ja. Ook natuurlijk omdat er een Nederlandse chef de mission zit, eigenlijk. Ja, een coach. Die, die heel goed werk doet. En ik geloof ook echt dat ze daar heel goed bezig zijn. En, uh... Ja, ik hoop gewoon dat daar een uit uitkomt. Maar het, het is heel close, ik weet het niet. Ik zou echt niet kunnen weten wie de... We hebben Saladino, maar ik weet ook echt niet wie er in vorm is. Um... Wij krijgen dit natuurlijk altijd uitgelegd. En die legt dat op de radio uit, van nou ja, hoe dat gaat dan uh, precies. Maar waar moeten wij, als we bijvoorbeeld de beelden zelf willen zien... Uh, waar moeten wij op letten bij dat verspringen? Wat is de techniek, wat is de tactiek? Nou, de, de kwalificatieronde is altijd wel spannend. Dat is uh, dan moet je in een aantal sprongen, in drie sprongen moet je acht meter hebben gesprongen. Ik weet niet wat de kwalificatie is, meestal is je rond de acht meter, acht vijf, en uh, dat zet meestal wat druk. En, uh... Ja, en dan in zo'n finale gaat die wedstrijd, uh, ja is helemaal open. En, uh, kijk, ja, kijk nemen springers ook bewust om risico's? Hè? Want je, het gaat natuurlijk om het afzetten. Ja. En dat je niet over de lijn heen komt. Ja. Worden er risico's genomen? Ja, er worden risico's. Het is vaker alles of niets. Kijk, het ligt ook aan uh, hoe je ervoor staat. Als we het over Carloes hadden. Ja, die sprongen gewoon uh, heel rustig. 8 meter 20, 8 meter 30. Dus die kon het ook rustig aandoen. Ik moest toen om de kwalificatie echt volle bak gaan. Om de kwalificatie te halen. Dat is een studieel uiteindelijk wel gelukt. Ja, en in zo'n finale dan is het... Uh, nou ja, poker is een, is een, is een zwaar woord. Maar uh, ja, je, mo je moet wel echt een hele goede sprong afleveren. Wil je je halen? Dus uh, danseefspringer zit er niet meer in. Nee. Bent u dan nog steeds betrokken bij, bij topsport? Ja, ik, ja ik, ik ben wel betrokken bij sport. Ik uh, ben bij Laren heren 1 betrokken om de fysieke trainingen te doen. Uh, daarnaast heb ik nog een tijdje bij Spakenburg bij het voetbal gedaan. Oh, dat, maar dat is geen atletiek meer. Geen atletiek. Ik heb zelf twee kinderen. Eentje voetbalt en de andere die hockeyt. En uh, Buiten dat zelf ook misschien al wat talent om een vers te springen. Maar ja, zij vinden die sport helemaal leuk. En uh, ja, ze moeten doen wat ze leuk vinden. Ja, maar misschien zien we u ooit nog eens een keertje terug uh, in, het, in de atletiek. Ja, ja, als er een kans voor doet, dan uh, ga ik er zeker mee aan de slag. <lacht> Emiel Mellaert, dankjewel. En uh, we hopen dan maar met z'n tweeën dat dat record snel verbeterd wordt. Ja, hoop ik ook. Tot ziens. Tot ziens. Pistoolschieten, dat is ook een uh, Olympische sport. Dat hoort hij zo. Tamara Bruggemans met de verkeersinformatie. Op dit moment twee files, Bert. Ze staan op de A58, Bergen op Zoom, richting Vlissingen. Tussen de Afrit Kapellen en Schravenpolder 2 kilometer door een aanrijding. De weg is daar nog steeds dicht, maar Rijkswaterstaat die verwacht dat de weg om 9 uur weer open is. En dan nog een file op de A59 os richting Zonzeel. Daar staat voor knopend hooipolder 3 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Ik zeg Queen Chromo, kop in de Telegraaf. Kippenveld door Chromo, kop in het AD. En Arjan van der Horst, wat zijn bij jou de koppen? Geen Queen Chromo, maar His Royal Hoyness. En uh, dat is uh, natuurlijk Chris Hoy, Sir Chris Hoy, die we moeten zeggen. Die staat levensgroot op de Daily Telegraph. Um, ja, die won goud bij het baanwielrennen en is dus nu samen met uh, Wiggins. De meest succesvolle Olympier ooit voor de Britten. Ik ging nog op zoek. Hè, was er nou wel wat uh, geschreven over Ranomi? Uh, je moet echt met een vergrootglas zoeken. Want de Britten hadden zoveel succes gisteren... dat dat uh, alle pagina's domineert. En ik vind daar eigenlijk heel ver weg gestopt... in een klein alineaatje in een artikel over de Amerikaanse zwemmer Michael Phelps... die gisteren zijn twintigste medaille won. Uh, ze wordt genoemd, maar het zijn niet meer dan een paar regeltjes. Ja, en bij uh, jullie in Groot-Brittannië is de band gebroken. Absoluut, en zo heb je niets en zo heb je in twee dagen vijf keer goud. En gisteren uh, regende het echt medailles. Uh, we, uh, prachtige voorpagina's, de Times, ja, die is echt een kampioen uh, deze week. Uh, die komen steeds met een, een grote foto uitgesmeerd over twee pagina's. Eigenlijk zijn het de voor- en achterpagina. Oh, ja. en die concentreert vandaag op Ruling the Waves, het Kano, waar ze ook gisteren goud wonnen. Dus ja, absolute jubelstemming in de Britse kanten. Ook, ze worden nu ook een beetje overmoedig. In het begin van deze week waren ze nog lichtelijk ongerust. Uh, you ain't see nothing yet, yet, zo. Nu? Ja, de sun uh, op de achterkant. You ain't see nothing yet. Want vandaag begint het atletiek en daar uh, verwachten de Britten veel van. Ja, daar kijken ze natuurlijk ook naar uit, de Britten. Ja, absoluut. En uh, om die reden uh, had, uh, hadden ze uh, Charles van Comnenay aangesteld. Je had het er net al over. Um, ja, Aletiek, twintig jaar lang toch wel in een diep dal bij de Britten. Uh, door van Comnenay is dat de afgelopen jaren daaruit getrokken. Uh, veel succes bij de afgelopen EK's en WK's. Maar, ze zegt hij ook zelf... Ik ga afgerekend worden op wat ik hier ga doen met het Britse team op de Spelen. Acht medailles is het doel. En uh, ja, vandaag uh, alle aandacht gericht op de postergirl van de Britten, Jessica Ennis. Die begint vandaag met de zevenkamp. En dat is één van de grote favorieten voor opnieuw Brits goud. En toen dacht ik dat de reportage zou komen. Maar uh, die komt uh, dan nog niet? Of wel? Nee, we hebben geen reportage. Nee. Ver weg van het grote Olympische park zijn de Royal Artillery Barracks te vinden. Dit is de plaats waar het Olympische schiettoernooi wordt afgewerkt. Schieten in allerlei disciplines. Zo is er natuurlijk een van de meest bekende, het schieten. En in een van de vier grote hallen die op het terrein staan... wordt het pistoolschieten en het luchtgeweerschieten afgewerkt. En bij een van die categorieën is een Nederlander actief bij het 25-meter pistoolschieten rapid fire. Binnen een paar seconden moeten vijf schoten worden afgevuurd op een doel. En dan natuurlijk zo nauwkeurig mogelijk. Het is een, het is een olympische discipline die uh, geschoten wordt uh, in een aantal, in tweetal doorgangen. Uh, er wordt uh, een, uh, een serie geschoten van acht seconden twee keer. Er wordt twee keer zes seconden en twee keer vier seconden geschoten, hoor. En dan is de wedstrijd in principe voorbij. De twee dagen achter een wordt dit geschoten. En dan krijg je uit daaruit de destillatie van de finalisten. Vel van Hoeven, baancommandant bij dat 25 meter pistoolschieten, Rapid Fire. Wat doet een baancommandant? Die kijkt of, of in ieder geval ten eerste de veiligheid wordt, wordt toegepast. Dus op het moment dat de wapens uit de box komen en ze op de, op de tafel mogen worden gelegd. Kijken of ze ontladen zijn en of ze in ieder geval de veiligheidsmaatregelen hebben genomen. We kijken toe op het goed hanteren van munitie en dat soort zaken. En natuurlijk het laatste is ook of mensen zich houden aan het reglement. Ja, want er zijn overtredingen. Wat zijn bijvoorbeeld overtredingen bij dat pistoolschieten? Nou, dat kan zijn. Het wordt met een rode en een groene lamp wordt aangegeven wanneer de schutter mag bewegen. Hij moet zijn hand onder een hoek van 45 graden houden. En er zijn er die gewoon te vroeg starten. Dus als de groene lamp nog niet aan is in al beginnen, dan maken ze een overtreding en daar moet worden opgelet. Het is een sport die wij in Nederland eigenlijk helemaal niet kennen. Hoe komt dat? Uh, het wordt wel geschoten in Nederland, alleen ja, dat is natuurlijk een vrij moeilijke sport. En je moet best wel wat apparatuur hebben om die sport te kunnen schieten. Dus er zijn heel veel verenigingen in Nederland die die apparatuur niet hebben. Maar uh, ja, het is, het, het, is een, het is een internationale sport. En, uh, uh, daar waar het wordt geschoten in Nederland, daar wordt we ook wel, wel, wel leuk de sport beleefd. Wat zijn traditioneel de, de, de sterke landen in deze tak van sport? Ah, in het rapid fire moet je denken aan, aan Duitsland, China, uh, Korea. Dat zijn wel de drie landen waar, waar de, de top zitten. Uh, maar je ziet nu wel dat er ook landen uit, uit Latijns-Amerika nu uh, uh, naar boven komen, zoals uh, Cuba. Hoe is Ferrel van Hoeven hier terechtgekomen als, als baancommandant op dit grote, het grootste internationale toernooi dat er is? Ja, is een goede vraag. <laughs> Hoe kom je nou op zo'n toernooi? Uh, ik, uh, ik ben vanuit mijn uh, Paralympische sport natuurlijk al heel de tijd met schietsport betrokken. Ik heb uh, alle range officers uh, twee jaar geleden hier uh, getraind om in ieder geval aan het reglement van IPC te kunnen voldoen. Nou, ja, er ontstaat natuurlijk een, een, een, ja, een vriendschap, een relatie. Er uh, komen een aantal mensen ook. Dit is natuurlijk een prachtig evenement, want hier komen alle... Topschutters uit de hele wereld bij elkaar. Wat maakt die sport zo fascinerend? Uh, ja, wat, is wat, wat maakt die sport fascinerend? Is één, het is één, het, het is een gevecht met jezelf. Uh, er staan wel, uh, wel 30 of 40 uh, concurrenten aan de lijn. Maar je, je maakt de fouten zelf of je doet het zelf heel erg goed. Uh, het is een uh, disciplinaire sport. Dat betekent dus dat je wel in ieder geval aan... aan, aan aan, ...aan veiligheidsregels moet houden. Er zijn, er zijn duidelijke voorschriften van hoe je de sport moet beoefenen. Nou, en daarnaast is het natuurlijk eigenlijk een, een oog vinger spel, ...wat, wat, wat je ja, eigenlijk alle, alle skills van een persoon vraagt. Is, is Als je dat allemaal uh, bij elkaar optelt, is dit dan niet misschien een beetje een ondergewaardeerde sport in Nederland? Nou ja, dat weet ik niet. Natuurlijk, het is wel een sport die wel uitgelegd moet worden aan de, uh, via de media, aan het publiek. Omdat het natuurlijk moeilijk te begrijpen is. Maar waar, waar kijk je nu naar? Nou, dat hebben we net geprobeerd te doen. Ik hoop dat het is gelukt. Oké, okay, hartstikke goed, dankjewel. Het ging dus over het pistoolschieten. De reportage werd gemaakt door Paul Sanders. Met 71 jaar zou menig een het misschien iets rustiger aan gaan doen. Zo niet de Japanner Hiroshi Hoketsu. Hij komt uit op het onderdeel dressuur. Vier jaar geleden was hij er ook al bij. Net zoals Hans-Peter Minderhout. Die is er nu ook weer. Maar nu niet als ruiter, maar als trainer van Patrick van der Meer. Maar nu wel aan de lijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, denkt u dat als u eenmaal 71 bent, dat u ook nog dressuurwedstrijden rijdt? <laughs> nou ja, je weet het nooit natuurlijk. Maar uh, ik, nou, ik denk het niet. Nee? Want het is wel echt uh, vermoeiend. Uh, nou, bij ons is natuurlijk wel uh, duidelijk het paard de atleet. En... Uh, uh... Maar ja, goed, je moet natuurlijk zelf wel ook wel echt gewoon in een hele goede conditie zijn om, uh, om deze sport te doen. Ja, nee, want ik bedoel, het valt wel op hè, dat ook bij, bij paardrijden zie je wat oudere deelnemers. Mensen ja. die ook, nou ja, Anki bijvoorbeeld, uh, die neemt nu voor de zevende keer ook mee. Dus je ja. kan ook wel wat langer uh, mee. Maar speelt leeftijd op een gegeven moment wel een rol? Uh, ja, als het natuurlijk allemaal een beetje stram en stijf begint te worden en, uh, en het, het is hele een mooie beeld of het elegant is, uh, is er vanaf, yeah. dan, uh, ja, dan, dan maakt het natuurlijk ook een stuk minder mooi om naar te kijken. Yeah. Is het een goede ruiter, die Hokketsoep? Ja, hij volgens mij zelfs uh, voor het dressuur, heeft hij ook gesprongen en die venting. Dus het is wel echt een hele veelzijdige paardenman. Yeah. Laten we het eventjes hebben over de Nederlanders. Uh, nou ja, Anki, uh, gisteren, uh, hoe, uh, bent u er nog tegengekomen? Weet u hoe het op dit moment met haar gaat? Ja, ik heb het gisteren uh, verschillende keren gezien en uh, dat gaat goed. Ja, nou, wat, wat, we hebben op tv en op de radio vooral de beelden gezien en gehoord van, uh, nou ja, dat, dat ze toch wel een beetje emotioneel werd uh, over haar man. Ja, het was natuurlijk even spannend, want uh, um, die, is natuurlijk, die is vorig jaar geopereerd en uh, ja, hij voelde zich s'morgens niet goed... En, uh, als je dan zelf even later de ring in moet, dan is het natuurlijk wel heel vervelend als je altijd door hem gekozen wordt. Ja, kan me voorstellen. Dus, uh, en ze had absoluut geen paniek, maar ja, er moest natuurlijk een hoop geregeld worden. Plus dat het over de laatste wedstrijd is, die ze met Salinero rijdt Dus zulke dingen, die zullen tussendoor ook wel even Komt het allemaal, Ja, komt het allemaal bij elkaar, begrijp ja. ik. Nou goed, ik begrijp ook later weer dat het wel weer uh, goed met haar gaat. Um, ja, hoor, ja, hoe gaat het, het trouwens met, met Patrick van der Meer, uw pupil? Nou, die heeft gisteren gereden en uh, die heeft eigenlijk een hele goede proef gereden. Die had één uh, dure fout, wat hem echt wel uh, 2% kost of zo. Dus uh, dat was jammer, maar uh, op zich uh, had hij een goede score en uh, ja. waren wij echt wel tevreden met die proef die hij gisteren heeft gereden. En Edward Galt, uh, uw partner, uh, moet vandaag ook uh, aantreden ja, in goede ja, vorm. Paard ja. ook goed in vorm? Ja, paard is heel goed in vorm. Heel de week ziet het er eigenlijk al heel goed uit. En, uh, ja, ik hoop dat hij in de ring uh, echt zo loopt dus in de training. En dan, dan, uh, ja, dan denk ik dat hij echt wel een hele goede proef neer kan zetten. Dan kunnen we ver komen, zeggen we dan, hè, deze dagen. Ja, ja, ja. ja. <laughs> nou, meneer Minderhout, ik wens u uh, heel veel succes... en uh, ook veel plezier uh, verder daar uh, in Londen bij de Spelen. En doe ze allemaal de groeten. Dat zal ik doen. Dank je wel. Ik, ik dank u vriendelijk. Zo dadelijk. Na de klok van 9 uur. Hebben we hebben nog veel meer nieuws hier op uh, deze zender. Radio 1 bij de NOS. Welcome to London.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 Dit is Radio 1.